Voor het begin van de wedstrijd tegen RKC werd hij benoemd tot erevoorzitter van AZ... en tot erelid van de supportersvereniging. Van de stad Alkmaar kreeg hij een gouden erepenning. Verder kregen Scheriga en zijn vrouw een seizoenkaart voor het leven. In de Zuid-Afghaanse stad Kandahar zijn 30 doden gevallen... en 50 mensen gewond geraakt bij een serie aanslagen. De grootste aanslag was op de gevangenis van de stad... waarschijnlijk met de bedoeling om gevangenen te laten ontsnappen... Daaraan vooraf gingen bomaanslagen bij een politiebureau en het kantoor van de gouverneur, een broer van president Karzai. Die broer was vandaag in Kabul. De eerste aanslagen waren waarschijnlijk bedoeld om de aandacht af te leiden van de geplande gevangenisuitbraak, maar die mislukte. Twee jaar geleden werd de gevangenis door Taliban-strijders bestormd. Duizend gevangenen ontkwamen toen, onder wie honderden rebellen van de taliban. Mozambique kampt met een uitbraak van cholera. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er al 42 mensen overleden... en is de kans groot dat het aantal slachtoffers stijgt. Meer dan 2600 mensen zouden zijn besmet met de cholera-bacterie. Mozambique kampt met zware overstromingen door aanhoudende regenval. Het regent al weken, voornamelijk in het midden van Mozambique. Sommige regio's waar cholera heerst worden nu ook bedreigd door hoogwater in de rivieren, waaronder de Zambezi. In de Eredivisie heeft Groningen vanavond in Breda met 3-0 gewonnen van NAC. Bij de rust stond het 2-0 door twee doelpunten van de Nigeriaan Ayilore. Con van der Laak maakte er 10 minuten voor tijd 3-0 van. Door de zegen staat Groningen nu, op, nu achtste op de ranglijst, één plaats boven NAC. Het weer, vanavond af en toe regen, vannacht koelt het af tot zo'n 3 graden. Morgen regenachtig weer, het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Zo heeft het, het al 20 jaar en jij, jij beleeft, beleeft het. het.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 Nothing like the sound of music, music, nothing like the sound of music. Sound up music, sound up music Nothing like the sound up music, sound up music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 En nee.